Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Door Al Megens met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Oosterwolde in Friesland... zijn vannacht twee mannen om het leven gekomen. De mannen van 27 en 26 zaten in de auto bij een man van 36. De bestuurder raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom. Bij een brand in een opvanghuis voor dakloze ouderen in de Russische stad Kemerovo... zijn twintig mensen omgekomen. Zeker twee mensen raakten gewond. De brand ontstond vermoedelijk door verkeerd gebruik van een kachel. Tachtig brandweerlieden bestreden het vuur in de sneeuw bij temperaturen ver onder nul. Kemerovo ligt in West-Siberië, op ongeveer 3600 kilometer ten oosten van Moskou. In Enschede hebben gisteravond 34 mensen vastgezeten in een reuzenrad. De brandweer kon een aantal van hen naar beneden halen... Maar mensen in de bovenste gondels moesten urenlang wachten tot het rad weer ging draaien. Ver na middernacht was iedereen bevrijd. Ambulancemedewerkers hebben nog twee mensen nagekeken, maar verder raakte niemand gewond. De oorzaak van het stilvallen van het nieuwe reuzenrad in Enschede wordt onderzocht. De kijkwijzer heeft de leeftijdsclassificatie van de familiefilm Pietje Bel aangepast naar 12 jaar en ouder. De film was tot nu toe geclassificeerd voor alle leeftijden... maar naar aanleiding van één klacht is daar twaalf jaar een ouder van gemaakt. Wat die klacht inhoudt is niet duidelijk. Kijkwijzer is niet bereikbaar voor een reactie. De producent van de film, Dave Schram overweegt juridische stappen... omdat deze aanpassing de filmmakers geld kost. Pietje Bel werd twintig jaar geleden gemaakt... en trok in de bioscopen bijna een miljoen bezoekers.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 Met nu, nu. Goedemorgen, Zandvoort. Merry Christmas, hoe heet uh, Christmas het? Christmas was a friend of mine. Dat zeg ik, goed zo. Jij anders... hebt mooi geplukt nog. Dat ik heb mooi geplukt. geplugd. Je moet te weten natuurlijk. Ja, maar, nee, maar dat, ja. dat vindt erg. Nee hoor, ja, maar... Weet je hoe lang het geleden tijdje is? Tijdje geleden, hè? Een jaar of vier, vijf, zeker. Ja. Nee, maar uh, uh, we gaan de tweede uur in van uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, acht minuten over elf.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 Dat is een soort oerlied, ja. wat daar dan tegen gebracht werd. En dan liepen wij door de, door de duisternis met z'n allen gearmd aan elkaar. Met een groep van tien man. <laughs> liepen wij zo over het Kleidse plein, zo terug naar huis om de hoek waar wij dan woonden. En ja, dat, er dat er is vaak, niet meer uh, natuurlijk. Daarna werd er vaak nog gegeten.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 En dan zijn we klant van uh, internationale orgelbouwer Flentrop. En een van mijn eerste dagen toen ik hier kwam als, als organist. Ik zeg, ik vind het die meneer Flentrop. Die firma die moet het orgel hier weer in onderhoud nemen. En dat hebben ze ook sindsdien gedaan. Okay. Want die andere firma die bestaat niet meer. Dus er was toch tijd om een nieuwe orgel te maken. En, en is, is, is het een orgel wat makkelijk speelt? Of? Nou, het, het, dit orgel is juist berucht om zijn on, onmogelijke speelaard. Oh ja. Echt onmogelijk.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 Eindeloos herhalen van dezelfde handeling bestaat uit het speel, spelen van... midden in de winternacht, stille nacht, uh, nu zei het welkomen... wij staan aan uw kribben, het Ere zijn gods... Engeltjes door het luchtruim zweven. Allemaal uit het hoofd neem ik aan. Hè? Ja, niet, ja. niet van bladmuziek neem ik, ik aan. Speel ik speel he? dat, van doet, dat nou, niet van nou, bladmuziek. Soms dan. moet ik dat wel doen. Want? Omdat die liedjes <laughs> soms vaak zo op elkaar lijken. Ja, als ik ja, het ja, daar ja. niet van blad speel... Dan ga ik halverwege ineens met een ander liedje ja. En dan hoor ik mensen zingen. En ik oh god, het klopt niet meer wat ik ja, ja, ja. doe. Dus. Ja, ja. dus ik zet eigenlijk wel de bladmuziek voor mijn neus neer. Voor de maar zeker, meer van, nee. dat ik... Oh ja, zo ging niet. Ja, ja, ja. Wat, wat, wat is je, je, je het meest favoriete kerstsong uh, ooit? Nou, ik weet het niet. Nee, ik ik geloof, moet ik het zeggen? Ik geloof het, het inderdaad. Uit mijn jeugd was dat het Eerste. zo God. God, ja. ja is, er, is er nooit gedacht aan de populaire kerstnummers van dit moment. op zo'n orgel te spelen? Nou, natuurlijk. Er zijn. Want het uh, nummer van Mariah Carey is natuurlijk voor iedereen herkenbaar. Ja, ja. En, en nou, ik, ik, ik ja. denk als je dat op zo'n orgel speelt, dat het heel erg je ook doen. Dat kun je ook zeker ja. doen.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 En bij dit knipscheerorgel denk ik, ja, het is een romantisch orgel. En het is leuk en het is, is verbescheiden van omvang. Dus inderdaad, I'm Dreaming of a White Christmas ga ik vanavond wel spelen. Precies, dan, ja, precies. Voor het dienst begint. En maar is het, is het spelen dan... Uh, wat maakt het dan lastig om te spelen? Nou, de druk, de toetsdruk. Oké. Okay. Dus de toets die heeft gewoon een, een, een zware druk. Oké, okay. je, dus je, je moet harder. Echt, je moet echt, ja...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 En monumentenzorg, die zegt, ja. ja, maar dat valt niet onder monumentenzorg. Een dat... beetje WD-40, ja. ik weet niet. Ja. Ja. Ja. Maar, maar wat Gerald al zei, in 2008 is het uh, ja. gerestaureerd. Ja. Is er weer een restauratie uh, aanstaande? Of nou, uh, noodzakelijk misschien wel? Het is zover noodzakelijk. Er, oh. Mensen die hier op Zandvoort wonen... en daar zeg ik van, je hebt in 2008 pas uh, je vensters uh, opnieuw uh, geschilderd buiten. Mm -hmm. Dat is pas in 2008 gebeurd, ze, nou...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 Goed, nou, uh, nou het was ik dus. vond het een heel mooi verhaal. Moedavond, mooi, ja, tien uur. Ja, tien uur. Iedereen uh, na de van Dan gaan we het zo hebben. En ik wacht uh, op jullie. Mooi aan, zonder ja. Zonder ja. Ik wacht op jullie. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, uh, hartelijk bedankt. Ik wens je een hele fijne kerstdagen, ja, Willem. Ja. En uh, een heel ja. goed 2023 alvast ook. En een mooi jaar. Hé, hey, alle goed. Oké, okay, okay, ja. hartelijk ja. bedankt. En we gaan weer uh, ja. een stukje muziek draaien.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 outside the window She told me son you better go upstairs Then you laughed and hollered Merry Christmas I turned around and saw my mama's tears Please daddy don't get drunk John Denver. Het was, uh, John Denver, ja. Het was John Denver, ja. En uh, Dad, please, Daddy, don't get drunk this Christmas. Nou ja, dat moet geweldige, we, uh, Geweldige tekst. <laughs> ik zou zeggen, dus laten alcohol staan de uh, komende <laughs> dagen. Het zal heel lastig worden. Ja, uh, nou, dat. Uh... <laughs> nou, na het mooie verhaal van Willem Strooman over uh, uh, het orgel in de protestantse kerk. Ja, geweldig. Uh, ja. Gaan we praten over de wapenzangers? Want bij ons is mooi ja, ja, Ben jij nog voorzitter van de wapenzangers? Nee, je nee, nee, bent ook... ben eigenlijk woordvoerder. Nou ja, weet je wat uh, is? Wapenzangers zijn geen, uh, geen officiële. Club met nee, een nee, voorzitter nee, en een bestuurder. Daar oh, heb je hebt ook geen penning uh, meestal. Wel nee. Ja, nee, nee. Joh, joh. Wij zijn een hele groep enthousiaste uh, zangers die ja. gewoon graag. Uh, het is ooit begonnen bij ons in het café. In Café Koop gaan met Kerk En uh, ja. elke, elke maand Smart uh, levensliederen ja. zingen. Oh, omdat ja? mensen dat leuk vinden. ja. Toen hadden we wel een officiële commissie... die het Smartlap gehaald uh, toetste. Want, uh, het moest wel Smartlap genoeg ja, zijn. Ja. Maar ook Levenslieden, Lieden van de Zee... Het volkslied. Ja. wij zingen alles. Ja. En met kerst... Uh, ja. Ja. Heb jij nog wel tijd om dit soort dingen te doen?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 Fantastisch. bent mooi hoor. Ja, ik ben. Ik ben ik ga, ja, ja. Nou, tenminste, ik ga proberen. En, misschien willen ze me niet. Dan ja, hou uh, ik weer mee op. Zingen ja, ik ben is echt een, heerlijk. Want ik, ben er, heerlijk want ik ben er jarenlang. Ja, en, dat, ja dat weet ik ja, Precies. Ja. Nou ja, dan weet, jullie weten dus wat ik bedoel. Als je ja. dus met elkaar die, ja. die saamhorigheid om met elkaar te Absoluut. zingen. Ja. En het lukt om het ook nog eens mooi en leuk te zingen. Maar ja. dat, is dat is voor ons als wapenzangers niet, um, niet de hoofdzaak. Op ...club heb je dat, het mannencorder... ...heb je een officiële dirigent... ...die ja. ook het muzikale gehalte... ...bij ons is het gezelligheidsgehalte staat bovenaan en dan uh, verder uh, verder vooral samen muziek maken, samen zingen. Ja, ik denk en dat, dat uh, de mannen koren ook zo is, hè? De ja, wel. Ja. ja, ja. Ah, is dat is wel, wel de, de, de bedoeling. Wat ja. dan hou je het als club denk ik ook een lastgevolg. Nou, ja, ja ben ik ook met je Nou, die ja. ja. gaan jullie vanavond hè? Om 8 uur gaan jullie zingen. Nee, 9 uur. Nee, uur. Oh 9 uur. Oké, dat 8 uur. Nee. Nou, goed dat je het zegt, want anders. Nee, ja, dan nee, je, nee, precies. Uh, als sta je daar in de. Nou, ja. het is heerlijk weer hè? Het is lekker weer. Maar jullie gaan vanavond kerst zingen, zingen om 9 uur. bij hè? Maar ik heb ook een hele mooie bel meegenomen.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 Um, ...dan kunnen, kunnen ze altijd nog daarna naar de kerk als ze ja, dat willen. De katholieken of de protestants, mm -hmm. ja, allebei ja, op tien Precies, ja. wat, dat, ja. uh, wat men wil. En dat, uh, <coughs> maar het gaat vooral om dat samen zijn ja. en dat, ja. uh, dat ja. samen zingen. En wij zingen ook wel een paar klassiekers. dan beginnen we ook met, komt Anne samen. Uh, dat zijn herkenbare liederen voor mensen die niet ja. naar de kerk gaan, toch uit hun jeugd. Ja, absoluut. Maar wij zingen ook uh, O voor de kids. En, uh, traditioneel en, en modern. Precies, ja. een uh, mooie mix is het... Uh,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 Cedric. Cedric. Cedric. Cedric. Het uh, ja. een, een, uh, is een heel mooi a cappella Oekraïns nummer. Okay. Als je het hoort, dan, dan, dan, dan herken je het meteen. En waarschijnlijk gaan ze dat vanavond ook... Uh, wat leuk. Nou, oh, wat goed zeg. Wel, uh, ja. jullie want hadden voor een, hun is het natuurlijk een heel andere kerst dan voor ja, ja, ja, ons. Ja. Ja. Ja. Jullie hadden een vaste uh, accordioniste, Gerard Bosman. Ja. En helaas... Uh, nou, die is twee weken geleden opgenomen. met. Ja, jammer hè. He, ja. ja. ja. ja. ja. Dat is echt heel verdrietig. Ja. Maar het is toch wel weer heel mooi van ons dorp hè. Dat, uh, dus we zitten daar helemaal teneergeslagen. neergeslagen, ook voor Gerard. Hè, want die stopt hard in en die alleen accordion spelen. En de volgende dag zegt, uh, is het eerste wat iemand zegt: is, zullen we Greet even de Geert vasthouden. Hè, als je het over accordeon hebt in Zandvoort. heb je het over Geet ja. vasthouden. Ja. En uh, Greet neemt op, ze zegt: nou, ik moet even kijken of ik alle nummers ken. Maar ja, dan ben ik er. Is dat nou niet fantastisch? Ja. Dus de vanavond, teunen, hè? Teunen vanavond, teunen. vanavond is Geert vast te houden als uh, accordion. Ja, maar dat is inderdaad het leuke van een dorp. Ja.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 Het is ingewikkeld ja. om, uh, ja. om te doen. Dus Precies. heel graag. We hebben een ouderwetse uh, uh, pot. Ja. Op een driepoot. Ooit nog gemaakt door Bob Gansner. De, ja. de ja. En die, uh, die, uh, die hebben wij georven. Die mogen wij gebruiken voor dit soort uh, gelegenheden. En ja, wat kost dat boekje? En die, uh, ja, wij zeggen naar draagkracht. Hè, want geld moet niet een belemmering zijn om mee te doen. Hm. Maar het zou toch mooi zijn als iemand vijf euro over heeft voor dit boekje. Ja, ja. Ja. Maar het is het ook wel waard. Zie de, Vind, het is ziet het er goed uit. Oh, nou. En het hele is. Ook een naar professionele drukker hoor. Niet Nederland toch? Of wel nee, ja, ja, wel Nederland, ja. ja natuurlijk. Ja. Ja, dan, maar, uh, dan moet het goed zijn. Dan die hele, ja. ja, weet ik wel. Ja. Maar die hele 5 euro die gaat naar het goede doel. Ja. Klopt. Ja? Ja. Nou, dat is wel uh, ja. mooi. Ja. Ja. En hoeveel mensen verwacht je ongeveer? Ja, ja Het hangt meestal zeggen. van het weer af. Maar ja, ik nou, hoop dat het we het kleintje vol hebben. Ja. Uh, wij hebben wel eens in, in, de, in het goede momenten 200 uh, zangers ja, gehad. Maar over. ik merk nu ook dat na coronatijd uh, hoor ik dat het...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 En, en, en doe hoeveel mensen zijn er nu ongeveer bij de wapenzangers? 40, Zoveel? Ja, 40, 50, Maar dat zouden 50, 50. er ook 60, 70 kunnen worden. Mensen kunnen zich gewoon nog aansluiten. Ja, en bij de wapenzangers mogen <stukten> iedereen... Uh, ja, ah, dat ja, ja, is ja, ja, gezellig ja. moet je zijn. Dat is, ja, ja, dat is onze garantie. Oké. Nou ja, dan ben jij echt vol mijn eerlid. Hè? <lacht> <lacht> nou, dankjewel. Nee, hartelijk bedankt voor je komst. Ja, Nou, ik wens je wel vanavond een geweldig concert concertje, concert sorry. en ja. uh, en uh, enorme fijne kerstdagen, zeker en een mooi nieuwjaar en, en een mooi en, uh, uh, de, Volgens mij is het voor iedereen de wens dat vrede op aarde een keertje uit mag komen. Ja, handen, dus mag je wel ja. zeggen. Ja, voor de. Oekraïners. Ik wens jullie ook uh, hele fijne dagen ja, en bedankt. Helemaal okay, goed, graag gedaan. Uh. Oh, friends, you wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night. Christmas carol back in the Please come home for Christmas come home for Christmas, if not for Christmas, my New Year's night, friends and relations, send salutations. It's my dear, it's the time of year. But sort of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 en toen hield ik mijn mond al gedeeltelijk dicht. Uh -huh. Maar toen ik begon uit te leggen. en ja, sommige dingen moet je echt goed uitleggen. Ja. toen werd het een beetje te veel. En uh, ja, je kan niet, dit soort dingen kan je niet in het kort uitleggen. Nee, dat begrijp ik. Het, begrijp. Hele, ja. Ja, het is een het is, heel uh, proces natuurlijk. Zo. Dus ja. Uh, is dat veel, winnen per foto? Ja, ja dat Hoe ook. Ik je ook een oh. beetje van de foto af. Hoor. Maar, maar hoe lang ja, ja. ben je gemiddeld bezig met, met een foto? Uh, soms een dag. Meen je dat? Oh.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 Ja, als je Gerrit de Jager nu vraagt, dan moet je een nieuwe hypotheek afsluiten. Ja, dat dat denk eigenlijk. ik ook, ja. Is dus is niet meer te betalen. Nee. Ja, het boekje was uit uh, 1982 is ja. je ja. staan. Ja. Nou, sindsdien heb je uh, nog meer boekjes uitgebracht. Is. Ja. Scheve gezichten, bedwetters, de positivo's. Maar dat ging niet over kleuren in, uh, maken. Nee, dat waren cartoons. Oh, dat zijn cartoons allemaal. Dat, dat is alleen maar cartoons. Ja, ja. En uh, de boeken die daar tussenin zaten, uh -huh. dat was bijvoorbeeld Taurus. Dat is de band mm -hmm. waar ik in gespeeld ja. heb. Ja, ja. Uh, dan heb ik een uh,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 en ik heb echt nog nooit zoveel mensen... Ja. tegelijkertijd zien lachen als toen die ja. ene avond. Ja. Maar hij deed het zo verschrikkelijk serieus. Ja. Ja. Zo echt ook. Ja, ja. En omdat wij hem kennen... lachen we natuurlijk En ja, lachen. We hebben de keer... mensen die vreemd zijn, die, die hem niet kennen... Ja. Ja, die denken, wat een rare gast het was. Joh. Ja, wij gingen een keer eten met, uh, met uh, André Hazes. Met de oude, En okay. uh, toen in Amsterdam... In, uh, ging we, regelmatig ging we naar de Chinees. En die hadden een toilet, maar die kwam in het, in het, in het restaurant uit...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 Okay. En uh, het hele zootje uh, op een andere manier vast laten, Nou ja, zo kan ik over de tandarts. Ja. Uh, je hebt ook nog een boek geschreven over Taurus, zeg. Dat is een ja. Adams sy -sy -sy symfonische ja, de roepenis, hele geschiedenis, ja. ja. En uh, jij bent dan ook drummer geweest een paar jaar, dat klopt, hè? Ja. ja. Uh, die band weet nog steeds op, klopt dat of niet? Nee, nou niet meer. Oh, niet meer? Het... Nee, nee, nee. nee. nee, nee.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 Oeh, daar weet ik niks van. Nee. Daar in Zandvoort. Uh... Gert Ken je Scheffer. Nee, ik denk niet dat dat... Die werkte vroeger dat... ook met de rommel. Oké. Okay. Ja. Maar jij, uh, <coughs> jij was daar drummer, hè? Ja. Uh, heb je nooit gedacht van... Nou, ik ga het meer doen meer bands? Of? Nee, want ik ben uh, toen... Uh, op een gegeven moment ging die band uit elkaar. <coughs> uh, toen ja, ben ik naar andere bands lang. gaan zoeken. Daar kwam ik ook in terecht. Maar dat liep ook niet uh, nee. zoals het moest...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 En een week later zeiden ze, nou, hebben we hebben toch maar besloten om die drummer er ook bij te nemen. Ja, ja, oh. ja zo gaat Dus dat, dat was jouw einde ja. als drummer? Ja, nou ja, goed, dat, staat dus ook, dat heb ik ook in het boek beschreven. Ja, ja, ja, ja, maar ja. toen had ik eerlijk gezegd, uh, helemaal geen zin meer in. Nee. Dus toen, ik... ja, ben... toen ben ik gaan filmen. Ja. Oké. Okay. Hey, jij zei in ons voorgesprekje, jij hebt in Zandvoort gewoond, hè, uh, een aantal jaren. Uh, maar dat, dat, je, dat je daar toch weg bent gegaan in Zandvoort. Ja.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 Ja, ja. Een, breed, ja. uh, uh, uh, een palet. breed palet van, ja. van werkzaamheden. Ja, maar dat is een soort onrust. Een soort schiste, ik noem het scheppingsdrank. Ja. Ben, je, ben ja. jij nog steeds zo, zo uh, creatief uh, ja. bezig of niet? Ja, ja, ik ben met de opvolger van uh, dit boek bezig. Oh, okay. dus over ben, Zandvoort uh, weer. Nee, deel 2. Deel 2 van, van, deel uh, van uh, zandvoort. Ja. Oud Zandvoort. Deze wordt wel moeilijk, want ik zit verlegen om informatie te Oh, hoe er zijn doe je? wel foto's, maar uh, ik, ja, ik, moet, uh, ik weet niet of u hem kent, Arie Koper. Arie Koper, van Die beheert uh, genootschap. Ja. Ja? ja. ja, die heeft een... Uh, een, een enorm magie. Zo, ja, weet ik. De, de directeur van ja? het Rijksmuseum, dat ziet, krijgt hij de heek, weet nee, Ja, dat klopt, dat klopt. En, uh, nou ja, goed, dan ga ik maar weer even met hem uh, babbelen. Maar uh, het museum uh, heeft ook enorm veel foto's. Nou, ik ben nog nooit in het museum geweest. Moet dus ik je dat doen? Dat is voor uh, mij allemaal ja. om... het gebied. En uh, die hebben in hun uh, database ook heel veel, ja. heel veel foto's. Prachtige foto's allemaal. Ja, als mensen dat kunnen afstaan, ja. dus zodat ik ze kan bewerken. Ja, niet zo snel, maar gewoon de, nee, de digitale reinversing. Er zijn meer mensen <laughs> bezig met dat, uh, met dat uh, inkleuren van dingen. Want uh, wat ja. bijvoorbeeld Edwin Keur doet, dat zou je eens dus een keer uh, moeten, moeten, moeten bekijken op, op Facebook...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 Uh, want wij moeten onze luisteraars natuurlijk nog een uh, hele goede kerst wensen. Ook namens jou Gerwe en Ja, maar, absoluut. En uh, alvast uh, uh, geweldig 2023. Uh, 23 jaar. Nou ja, dit programma heeft, uh, gepresenteerd door uh, uh, Gert Loogman en Hans Botman. Een beetje technicus De techniek maar ja. van uh, uh, Pim Groof En de samenstellingredactie Hans uh, Botman. En uh, maar, ja, nogmaals we wensen u een enorme fijne kerstdagen. En we hopen u, volgende week hebben we onze laatste uitzending van dit jaar. En uh, ja, dan hopen u weer... Uh... Wordt er nog een speciale uitzending volgende week? Nou, niet echt speciaal. Ja, ik, uh, uh, ik ben het aan het samenstellen, maar uh, ja, uh, het, is, het is een lastige dag om te komen. Hartelijk bedankt.